dat hij tot volgend jaar juli niet aan wedstrijden mag meedoen. De Amerikaan won in 2008 twee keer olympisch gehad... op de individuele 400 meter en op de estafette. Op beide disciplines is merkt ook wereldkampioen. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en lichte regen. Vannacht overal bewolkt met buien en minimaal rond 7 graden. Morgen wat verspreide buien en wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journal.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 I am.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 En vanavond hebben we het uiteraard uh, bij Golden CFM over de jaren, nee, niet de jaren, uit 1966. Here it comes again, The Fortunes, een beste proep pro pro uit uh, de jaren 76. En uh, hun grootste hit zijn eigenlijk You've Got Your Troubles and Here It Comes Again, Rainy Day Feeling Again. Maar wij draaien voor u dat laatste nummer.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 I've thrown you when you're there all alone.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 We'll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 dat wel, ja. Ja, ja ik zie ja, ja, ja. Goed, maar hij is dus officieel Robert Allen Zimmerman. En uh, op zijn Hebreeuwse is dat Zabtai Zibel Ben Avraham. Nee, Avram. Goed. Mondvol? Waarvan acte? En uh, Simon Garfunkel natuurlijk uh, Homeward Bound. We gaan door met uh, die Alan Price. Sets, een, uh, een uh, Engelse muzikant, een componist en acteur.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 The song of love is a.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 Through my uh, window today Could have tripped out easy, But I've uh, changed my way It'll take time, man uh. Baby.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 Save in bed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 De tien Russische spionnen die in juli werden geruild met de Verenigde Staten... hebben de hoogste Russische staatsonderscheiding gekregen. Ze ontvingen de onderscheiding in het Kremlin uit handen van president Medvedev. Ook andere medewerkers van de inlichtingendienst zijn onderscheiden. De tien spionnen woonden jarenlang onopgemerkt in de Verenigde Staten. In juni van dit jaar werden onverwacht hun identiteit bekend en werden ze gearresteerd. De groep werd geruild tegen vier mensen die in Rusland gevangen zaten... wegens spionage voor het Westen. Het was de grootste spionnenruil tussen Oost en West in tientallen jaren. De FIFA begint een officieel onderzoek naar omkoping van officials. Twee bestuurders zouden de ethische codes van de Wereldvoetbalbond hebben overtreden. Er wordt ook gekeken naar andere officials die mogelijk bij de zaak betrokken zijn, zegt de FIFA in een verklaring. Gisteren kwam de Britse krant The Sunday Times met een undercover reportage over de FIFA-bestuurders...